Het personeelstekort in de zorg wordt snel kleiner, schrijft het AD op basis van nieuwe cijfers van het ministerie van Volksgezondheid. Vorig jaar ging het ministerie er nog van uit dat de zorgsector in 2022 zo'n 125.000 mensen tekort zou komen. Nu wordt er gerekend op een tekort van 80.000 medewerkers. Die daling komt volgens het AD door zij-instromers en herintreders.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 De officiële uitslag wordt morgen verwacht. In de Indonesische hoofdstad Jakarta... is het voor de tweede nacht op rij onrustig geweest. De politie gebruikte traangas, waterkanonnen en rubberkogels... om relschoppers te verdrijven. Die demonstreren tegen de uitkomst van de verkiezingen... die door de zittende president Widodo zijn gewonnen. De betogers zijn aanhangers van zijn uitdager, oud-generaal Prabowo. Het weer geregeld zon en het blijft bijna overal droog... Het wordt 19 tot 23 graden en er waait een zwakke tot matige zuidwestenwind. Morgen verandert er weinig. Vanaf zondag neemt de kans op regen weer toe. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit verkeersupdate. is van de ANWB. Er is wat vertraging op de A7 van Horen naar Zaandam... bij Purmeren Noord, 4 kilometer. De vertraging is net aan 5 minuten. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Doe's lief, Dankjewel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort? is zin in ZFM. ZFM met nu ZFM in de ochtend.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 I forget your name. Jennifer, Alison, Phillipa Sue, Deborah Annabelle Sue. I forget your name. Jennifer, Alison, Phillipa Sue, Deborah One The. Ook op internet. www.cfmzandvoort.nl. While he was bragging, I was coming down the hill just a dragon, all his pictures and his clothes in a baggin'. sold everything else till